Vertelt u eerst nog eens, mevrouw Mensaert, wanneer u Roger voor het laatst gezien heeft. Hier, in zijn bureau? Dat was ongeveer rond half twaalf. Hij was nog aan het werken. Hij had de gewoonte om dat tot s'avonds laat te doen. Roger was een slechte slaper. Hij was soms tot drie uur morgens bezig... en om zes, zeven uur zat hij hier al dikwijls weer. Maakte hij een speciale indruk toen ik kwam kijken? Leek hij ongerust of opgejaagd misschien? Nu nee, speciaal, nee. Was u met hem komen praten? Praten? Met hem? Nee. Ik kwam gewoon maar eens kijken, meer niet. En toen bent u weggegaan en u hebt hem niet meer gehoord of gezien? Ja. U bent meteen gaan slapen? Nee, ik ben nog naar buiten gegaan. Om half twaalf? Ja. Ja, ik ben nog een luchtje gaan scheppen. Het was trouwens daarvoor dat ik naar Roger gekomen was. Om hem te vragen of hij niet mee wou. Maar hij wou niet. Hij wou doorwerken. Ja. En hij werd opgebeld. Door wie? Dat, dat weet ik niet. Wat ik wel duidelijk gehoord heb, is dat hij de horen opgenomen heeft... Maar dat hij dan gewacht heeft om te praten... ...waarschijnlijk tot hij mij hoorde buiten gaan. Daar bent u zeker van? Ja. En dat vond u niet eigenaardig? Roger kreeg wel meer privételefoontjes... ...die ik zogezegd niet mocht horen. Mevrouw Mensaert... ...hoe zou u uw relatie met uw man omschrijven? Mevrouw Martens, hopeloos. Nou, het is niet bepaald een geheim hier in Brugge... ...dus kan ik het even hoe maar meteen zeggen. Roger had liefjes, minaressen ...en hij deed daar alles behalve geheimzinnig over. En u kon dat allemaal verdragen? In het begin niet maar alles wenten. En op tijd en stond was Roger best wel aangenaam gezelschap. Hebt u zelf een minnaar? Commissaris, hebt u mij alles goed bekeken? Ja, en doe vooral geen moeite om mij tegen te spreken, ik weet hoe ik eruit zie. Afgeleefd, onaantrekkelijk, chagrijnig. En dat hebt u Roger nooit verweten? Dat hij u liet steken en dat u zich daardoor ongelukkig voelde? Commissaris, tegen ouder worden hij zeker niet voor vrouwen. Het was uiteindelijk niet Roger zijn schuld, hè? dat ik niet kon concurreren... met al die jonge blonde grieten waar hij zo graag mee omging. Sta mij toe te zeggen dat ik maar moeilijk kan geloven... dat u zich zo gemakkelijk opzij hebt laten schuiven. U bent de man voor iets, zei commissaris. Wij vrouwen beseffen maar al te goed... wanneer we de aandacht van een man definitief verloren hebben. Roger was nu eenmaal een man met een sterk libido. Een, een heel sterk libido. Sorry, mevrouw Mensaert, maar in dat verband... er lag een vibrator... Op de badkamervloer. Een vibrator? Daar, bij Roger? Ja. Adius van mij. U hebt die daar achtergelaten. Op de vloer? Natuurlijk niet, dat zou ik toch nooit doen? Wat denkt u wel? Ja, Roger zal hem waarschijnlijk uit mijn nachtkastje gehaald hebben. En hebt u enig idee waarom? Natuurlijk, ah, om ermee te spelen. In bad. Dat doen hem op, hè? U hoeft niet zo afkeurend te kijken, commissaris. Er zijn mensen, en vooral mannen, die dat geestig vinden. En Roger vond zowat alles geestig wat met seks te maken had... Het liet u blijkbaar allemaal koud. Of heb ik dat verkeerd voor? Ik heb het u daar juist al gezegd, mevrouw. Alles wendt. U zal het mij dan wel niet kwalijk nemen... dat ik het u zonder omwegen vraag. Hoe lang was de relatie tussen Roger en Inge Sales al afgelopen? Ah, oh, was dat zo? Nou, oh, dat hoor ik voor het eerst. Mevrouw Mensaart, Inge Sales was toch verloofd met uh, Philippe van Dorpen... en ze zijn eerder gisteren zelfs getrouwd. En daaruit besluit u dat Roger... ...en Inge elkaar niet meer zagen. Kunt u het tegendeel bewijzen? Voor ons zou dit erg belangrijk kunnen zijn, mevrouw Mensaert. U denkt toch niet dat Roger-Philippe van Dorpen vermoord heeft, hè? Ja, we hebben anders wel vernomen dat hij Jacques van Dorpen bedreigd heeft. En wel precies omwille van het geplande huwelijk tussen Inge en Philippe. Over dat huwelijk doen trouwens nog andere verhalen de ronde. Philippe zou niet bepaald zin gehad hebben om te trouwen. Weet u daar misschien iets meer over? Dat zijn allemaal roddels, commissaris. Dat is niets anders dan kwaadsprekerij, kleine huisjes, kleine mensen. Wat zou de aanleiding kunnen geweest zijn om dat soort roddels te verspreiden? Daar is geen aanleiding voor nodig, mevrouw. Enfin, ik wil wel een poging doen. Het is algemeen geweten van Jacques van Dorpen ...dat hij ook regelmatig mij ingestoeid heeft. En het zou mij niet verbazen als hij van plan was dat in de toekomst nog meer te doen. Zodra ze zijn schoondochter geworden was. Dat zijn serieuze aantijgingen, mevrouw Menser. U hebt mij gevraagd om een aanleiding te geven voor die roddels. Wel, dan doe ik dat ook, hè. En Inge en Filip dan? Wat zou de aanleiding kunnen zijn... dat er over hun relatie geroddeld werd? Inge, Inge Salas heeft gewoon de kortste weg... naar het meeste geld gekozen commissaris. En wat Filip betreft... die jongen had gewoon geen zin om al gebonden te zijn. Iedereen wist dat hij een vijfbeest was. En die jongen wist natuurlijk... Waarschijnlijk ook wel dat zijn pa het regelmatig mijingen deed, vandaar, hè? U lijkt de Van Dorpen stamelijk goed te kennen. Oh, toch niet, hoor. ken ze nauwelijks. Ik heb ze natuurlijk wel alles vroeger gezien op feestjes en zo. En van Roger vernam ik regelmatig ook wel een en ander, vooral tussen de lijnen dan. Had uw man aandelen in Sea Village? In dat visbedrijf van Van Dorpen. Nou, dat weet ik niet. Maar hij zat wel in diverse raden van bestuur, hè? Die van Radio Pub bijvoorbeeld. Een bedrijf dat gecontroleerd wordt door Steve Dano. Uh, kent u Steve Dano? Oppervlakkig? Hij is hier wel alles over de vloer geweest, maar hem echt kennen. Nee? Dan vraag ik mij wel af hoe u consultant en mede aandeelhouder van Radio Pub bent geworden. Oh, dat? Wat is hier gebeurd? Hier aan tafel, met een simpele handtekening, op vraag van Roger? Hij schoof je een document onder de neus en u, u, ondertekende dat. Zonder daar verder vragen bij ja? te stellen. En gebeurden dat soort dingen regelmatig? Ah ja, Roger had hier en daar zakelijke belangen en... Daar kon ik hem soms wel mee helpen. En kunt u ons een idee geven over welk soort zakelijke belangen het hier gaat? Nee, commissaris. Roger heeft mij daarover nooit in vertrouwen genomen. En toch kun je rekenen als hij zijn handtekening nodig had. Mevrouw, als het mij hier in huis aan één ding nooit ontbroken heeft, dan is het geld. En Roger mag dan al overspel gepleegd hebben aan de lopende band. Financieel heeft hij altijd zeer goed voor mij gezorgd. Kent u Christian Beernaerts? ...van Bernard zijn partner? Die heb ik ook wel eens ergens ontmoet... ...maar ik ken hem niet persoonlijk, nee? Ah nee, wacht eens, sorry. Roger en ik... ...hebben nooit eens een weekend doorgebracht op zijn jacht. Maar dat is al een paar jaar geleden... ...en toen heb ik mij bijna uitsluitend beziggehouden... ...met al die andere vrouwen van die invités. Ik heb toen misschien vijf woorden gewisseld... ...met die Bernard meer niet. En waar lag dat jacht? Ville sur Aan de Côte d'Azur... Wie was er nog... nog bij? Valérie Simons? Dat arrogant mens die de partner van Beernaerts is, hè? Ja, die met haar opgefokte tieten. Ja, die was er ook bij. Is zij de, de partner van Christian Beernaerts? Een van zijn zakenpartners, bedoel ik. Niet zijn maîtresse of zo, in tegendeel. In ah, Ze is niet van het slag dat een minnaar nodig heeft, commissaris. Daar is ze veel te ambitieus voor. Eigenlijk bewonder ik haar zelfs, weet u... Ze zou zonder problemen iedereen kunnen krijgen die ze maar wil... ...maar haar enige interesse is macht. Belangrijk zijn, voor vol aangezien worden. U hebt blijkbaar de tijd gehad om haar grondig te analyseren tijdens dat weekend. Uh, hoe heet dat jacht eigenlijk? Inge. Inge. Moeten wij daar iets achter zoeken, achter die benaming? Geen idee, mevrouw Martens. Oh, u denkt dat het te maken heeft met Inge Salus? Nee, nee, nee. Want dat jacht was oorspronkelijk van een zakenman uit Duitsland... ...en die heeft dat ooit die naam gegeven. Wie waren er toen nog bij... Dat weet ik niet meer. Ja, wacht. De toenmalige minister van media was erbij. Roger en hij hebben toen tamelijk lang met elkaar zitten praten... dat weet ik nog zeer goed. U heeft geen idee wat daar besproken is? Nee, totaal niet. Ik heb nooit enig idee gehad van de zaakjes waar Roger mee bezig is. En misschien maar hoe ook... Kan Roger vijanden gemaakt hebben met zijn zaakjes? Heeft u enig idee wie hem misschien naar de weg wil hebben? Ik alvast niet, want hij liet mij volledig koud... ...maar dat hebt u ondertussen wel al begrepen, zeker. En voor de rest... ...weet u... ...ik heb hier iets in rondslingeren. Roger was hier de laatste twee dagen heel intens mee bezig. Misschien dat u hier iets aan heeft? Alsjeblieft. Ja, dank u... Ja, wat is dat? Dat is een soort verslag. Waarom denkt u dat dit ons zou kunnen helpen, mevrouw Mensaert? Omdat Roger mij betrapt heeft toen ik erin aan het neuzen was, en omdat hij zich toen heel erg kwaad heeft gemaakt. Ja.